Na twee mislukte pogingen in de na-competitie was het vandaag toch raak. Drie keer scheepsrecht voor de ploeg van Dennis de Bruin van GSBW. Door een aanstaande fusie van Longa en het terugtrekken van RKJVV was er toch nog een extra kans voor GSBW om te promoveren naar de derde klasse. Ik sprak met Dennis de Bruin. Een hele opluchting. Nu eindelijk toch door naar de derde klasse. Dat, dat kun je wel zeggen, ja, een hele opluchting. Dat zag het uh, niet naar uit als je vorige week, of tenminste afgelopen maandag uh, zag... ...en dan uh, van da vanmiddag, ja, dat was een wereld van verschil. Ja, nou, uh, nou lees ik wel dat het nogal een makke wedstrijd was, hè, klopt dat? Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Als uh, je kijkt naar onze, uh, onze speelwijze, hoe dat we dat uh, opgepakt hebben... ...we wilden vandaag gewoon absoluut uh, zeg maar de wil opleggen aan de tegenstander... ...dus om heel snel druk te zetten, om, uh, om EMK zeg maar maar niet in het spel te laten komen... ...en ik denk dat dat fantastisch is gelukt, dus uh, ik denk dat het zeker voor het publiek... Uh, een lust voor het oog was om te zien hoe, hoe gretig wij waren en dat wij zoiets hadden van uh, hey, we gaan absoluut niet afwachten vandaag, we gaan uh, ja, voor de volle winst. Ja, en uh, ja, jullie hebben dus met 1-0 e hebben jullie in elk geval gewonnen, hè? dus dat is hartstikke mooi. Ja. Want jullie zijn nou lekker door en toch naar de derde klasse. Nou, uh, nou, nou zeggen jullie ook dat jullie, door, dat jullie nou door zijn eigenlijk, want er staat al in de krant, ik weet niet hoe ze daar zo snel al aankomen, dat jullie eigenlijk ja, uh, in verband met de promotie niks gaan veranderen aan het team, klopt dat? Ja, dat klopt. Sterker sterke we gaan uh, een aantal jongens van, uh, van onder 19 gaan we doorschuiven. Ik geef deze club die zoveel mogelijk met eigen jeugd uh, zeg maar de selectie wil vullen. En uh, zo min mogelijk spelers van buitenaf. En we hebben gewoon een hele goede lichting van, uh, van onder 19, dus uh, daar gaan we het volgende seizoen mee doen. Ja, en wat dat betreft is het wel mooi jouw stimulans en jouw uh, ja, stimulatiepraat zeg maar, tegen die jongens. Ja, Want je hebt, gezegd, je hebt dus gezegd van ze moesten vooral genieten en dat hebben ze gedaan. Absoluut, absoluut. Kijk, je probeert toch op een of andere manier uh, een bepaalde druk weg te halen bij de spelers. Vandaag stond uh, Jelle van der Velde op doel, keeper van onder 19, omdat hij van Bergen op vakantie is. Ja, en, en zo'n jongen, als je dan ziet hoe hij vandaag, uh, die heeft in bepaalde momenten gewoon ontzettend uh, bepalend geweest. Die heeft ons, uh, ja, ik moet niet zeggen dat zij heel veel kansen gehad hebben, maar de momenten dat hij moest staan, stond hij er ook. En wij wisten, wij wisten wel de kwaliteiten van EMK, met name de type spits van hun, ontzettend ja, fysiek sterk speler, heel erg doelgericht. Dus zij wilden zoveel mogelijk uh, vanaf de flanken, zeg maar, die spitsinstelling brengen en als je dan ziet met hoeveel overtuiging jelle zeg maar uh, zijn die wel zwon. ja die jongen die groeide gewoon in de wedstrijd. En dat dat zag je gewoon gebeuren en ik heb net nog met hem gesproken en hij kreeg zelfs uh, complimenten van, uh, van van de spits van emk van godverdomme ongelooflijk man dat jij zo uh... ...het zo druk al om kunt gaan, snap je? Die, die jongen speelt zijn eerste wedstrijd in de basis van GZW1... ...en die speelt sterren van de hemel. dan denk je van, ja, dat is echt fantastisch. Ja, dus dat betekent dat hij vaker mag meespelen. Nou ja, goed, Jelle gaat in ieder geval volgend seizoen... ...bij onder-23 zich doorontwikkelen... ...want wij spelen met een competitie met andere verenigingen. Dus hè, dan, dan spelen ze ons sowieso al onder meer weerstand. Maar Jelle blijft komend seizoen nog bij onder-19... ...en laat hem daar maar lekker, lekker rijpen... ...en ja, vooral belangrijk zijn voor, voor onder-19. En die zal volgend, na volgend seizoen... Zal die uh, zeker de stap gaan maken om de concurrentie met, uh, met Dave van Berkel aan te gaan. Ja, Dave heeft nu eigenlijk wat minder achter zich, dus die weet gewoon van... Ah, er, is, er is weinig concurrentie, dus ik speel toch wel iedere zondag. Daar worden, worden die jongens alleen maar sterker van. Ja, inderdaad. Nou, hartstikke goed. We zijn heel blij in elk geval... en we spreken nu echt een hele trotse trainer. Dat kan niet anders. Ja, absoluut. absoluut. En niet alleen op, die, op de spelers, maar ook op, op mijn begeleidingsteam. Uh, Werner is gewoon een topassistent. En uh, André Wijten, die uh, ja, bestuurslid 11 leider, die ook gewoon dinsdag en donderdag altijd op de velden staat... Ja, daar dat dat, dat geniet ik als, als trainer van. Dus de, de klik is... Uh, maar goed, dat wist ik natuurlijk al. Want ik, ik ken hen ik al uh, heel lang. Maar ja, dat dit dan nu, uh, zeg maar... Het, hoe noem je dat? De kerst op de taart is. Ja, dat, daar ben ik wel super trots op. En zoiets doe je natuurlijk niet alleen. Dat doe je met een uh, mooi begeleidingsteam. Vanuit het bestuur uh, voel je gewoon de waardering en de steun. En uh, ja, dan, dat je dan dit, zeg maar, met een uh, promotie uh, kunt vieren. Dat is... Uh, ja, daar zullen we vanavond nog wel even lekker uh, een glaasje bier op drinken. Nou, ik zou zeggen, drink ze en vier ze feest. Want jullie hebben het verdiend. Dankjewel. Denneste. Super, dankjewel ook okay. hè